Ja, maar die buitenlanders die, die denken natuurlijk... nou, die Nederlanders spreken alle talen. Hè? Dus uh, laten ze zich maar aanpassen. En dat doen wij. Wij zijn talenwonders. Hè? Dat zijn wij. wij. Ik heb een kennis, een kennis die praat esperanto, dames en heren. Esperanto. Vloeiend. Je zou zweren dat hij er vandaan kwam. <lacht> Echt. Ja. Ja. ja. Zeggen de mensen... ja, maar hè? Duits is moeilijk. Vindt men. Duits vindt men moeilijk. Duits brabbelen kan ik ook natuurlijk... Dat is niet moeilijk van uh, ik kon er niet komen, Dan waren kennis van meer Lieten. Ja, <lacht> Ja, zo kan ik ook Duits praten. Nee, maar correct Duits praten, mevrouw. Nadenken geblazen. Is het mannelijk, vrouwelijk, onzijdig? Dan heb je vier naamvallen. Nou, bedankt. En al die uitgangen van M, N, As, S. En de mensen gooien alles door elkaar omdat het nooit goed is uitgelegd op school. Ik zat zelf, ik zat zelf bij broeders. Die waren nog te preuts dat ze duidelijk stelden hoe dat zat. Ik heb, ik heb het begrepen. Je wel. Ik heb dat begrepen toen ik groter werd. zeg. Het is heel eenvoudig in het Duits. Ik wil het u zeggen. Het is zo in het Duits. Kijk, als het geslacht anders is. Ja, dan is de uitgang ook anders. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik meen niet van een opluchting te bespeuren. <laughs> nee, maar het is echt... Wij, wij zoeken het te ver. In vreemde talen. Geloof ik. Ja. Ik heb zelf weer geblunderd. We zaten in Denemarken. Nou, zit je daar? Geen blikopener bij ons. Winkel in, winkel uit. Mag ik van u van dit hem? Nou. <hijen> ja, wat moet je? Je weet niet hoe het heet. Hè? Nou, wat ik in mijn handen heb gehad, zeg, keukenwekkers, handmixers, al die flauwekul. In, in de tiende winkel komen ze eindelijk met een blikopener. Ik zeg, hoe heet dat hier? Blikopener. <hijen> Zeggen ze, achteraf had je ook een taalgidsje mee moeten nemen. Hè? Van wat en hoe zeg ik het in het de Deens. Ja, gut, dat kun je wel meenemen, maar... Er zijn ook allemaal zinnen die nooit iemand gebruikt. Hè? Hier, waar kan ik hier een lorry huren? Hm? Kunt u mij zeggen hoe laat het abattoir opengaat? gaat? Hm? Ah, ja, Propos. Ah, Propos. Ja. Die naam moet u even onthouden, want die man die komt straks weer terug, hoor. Ah, ja, Propos, waar is hier het dichtstbijzijnde crematorium? Ja. De rubriek is dan altijd mooie, hè? In het hotel, weet u wel? Op straat oh ja. In het theater. Oh, dat is leuk voor nu. In het theater. Help, help! Ik ben in de orkestbak gevallen. Ja. Hm. Nee, hoor, ze nemen alleen die zinnen die vaak voorkomen. Want anders loop je met zo'n boek. Ook aan. Nee. Op straat, agent. Hier een schijnheilige pief, hè? Zeg maar. ja. Agent, ik maak een studie van de prostitutie. Welke straat beveelt u mij aan? In het hotel, Ober Ober, er is een pudding niet goed geworden. Wilt u onmiddellijk dokter Oetker oproepen? Ja, je hebt er niks aan. Dus achterin, achterin werd het veel zinniger. Waar heb ik het nou? Oh hier. Hier, achterin. Hier, hier, achterin heb je allemaal geëngageerde vragen. Zegt u dat iets? Voor mensen met een beetje sociaal-politiek bewustzijn bedoel ik, hè? Dat valt ontzettend tegen in Nederland, hè? Ik vind in Nederland de meeste mensen zijn politiek bewusteloos, zeg. u? Die snappen de, de ballen van, zeg. En in, in een stommie tijd stemmen ze helemaal op de verkeerde partij ook nog. Volgens mij dan, maar goed. Ja, als het allemaal deden, bleef de uitslag hetzelfde, maar dat is het niet. Nou, hier, Laatst, dat is een mooi voorbeeld. Laatst zit ik in een gezelschapje, daar gaat het gesprek over Guinea-Bissau. Waren er drie mensen in het gezelschap, eerlijk waar. Drie mensen, die hadden geen idee, maar dan ook geen idee, wie die Guinea-Bissau dan wel was. dat vind ik. Ja, ik. Ik vind dat zo stom. Ik denk, leg het niet uit ook. Ja, dan ben je een gekje. Nou, geëngageerde vraag hoor. Nou kan je dus in ieder land een gemene vraag stellen. In, de, in Duitsland moet je vragen, waar kan ik hier mijn fiets terugkrijgen? Ja. In België, moet je vragen, zijn hier ook tentoonstellingen van Vlaamse niet-primitieven? Ja. Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Verkoopt men hier de black and white in één fles? Ja. Vaticaanstad. A propos. Heb je hem weer. Ja. Maar die man die ziet nog eens wat van de wereld. ...Vaticaanstad, apropos... ...in welk museum kan men de onfeilbaarheid van de paus bezichtigen? <lacht> oh. Drie protestanten. <lacht> Protestantenhoekje, ja, hier. Lourdes staat er ook in, wacht even. Lourdes staat in Frans. Oh, de vertaling staat eronder, gelukkig. Lourdes, à quelle heure il passera un peu ici? En de vertaling is... ...hoe laat gebeurt hier een wonder op wielen? <lacht> In Nederland staat er ook in, wacht even. In Nederland moet je vragen, heeft men hier een koronelsregime? Antwoord nee hoor, een regime van kletsmajoors. Nou. Nou. Nee, ik snap nooit, om u eerlijk de waarheid te zeggen, ik snap nooit wat zoeken nou toeristen in Nederland. Ik kijk er wel eens rond op straat. En dan denk ik, wat zou er dan nou toch beziens waar zijn? En het enige wat je ziet, is hier het hele Nederlandse volk rond shokken. Nou, is dat nou het aanzien waard, zeg? Wat zijn er onder ons dan toch ontiegelijk veel klunzen, als je goed kijkt, hè? Oh, net. veel klunzen, ja. Net of het er steeds meer worden, ik weet niet wat het... Ja. En als het geen klunzen zijn, dan vind ik het vaak weer zeikers ook. Ja. En dan ga je de hoek om, allemaal hufters werken daar. Ja, veel... Ik vind dat hele Nederlandse volk dat dat kun je verdelen in klunzen, zeikers, hufters. Echt ja, waar. is eigenlijk maar een hele kleine restgroep. En laat die nou toevallig vanavond hier naar ja, ja. elkaar Nou ja. ja, ja, die zitten dan weer voor de eigen te klappen. Ja, dat ze... ja, dat is... Ik ben niet zo enthousiast, dames en heren. Als mij zou vragen, schrijven ze een nieuw volkslied voor dit land. Een nieuw volkslied. Het zou zoiets worden als dit. Land van vergane glorie, land van schuimplastic brood, land van allemaal kleine zuiltjes waar niemand meer in gelooft, land waar de zwaarste arbeid het laagste wordt betaald, land Waar steeds wordt gescheperd, zonder een koers voor het roer. Land waar dit toch allemaal mag zeggen, maar er verandert geen moord. Melts the tide on the roof, roof yeah And his shoes get so high Met wederom een versie van dat prachtige liedje Under the Boardwalk. Daar zijn al zoveel covers van. Zelfs de Stones hebben hem opgenomen. En nog een heleboel andere mensen. Uh, maar dit was dan een versie van John Mellencamp. John Mellencamp. En uh, dat is leuk. Uh, nou, eens even kijken. Uh, ja, Ik hoor aan het telefoon dat het allemaal goed gaat. Daar dus, uh, dan gaan we zo meteen overschakelen naar, uh, naar Dolly. Heb je er? Heb je er? Ik heb uh, iemand aan de telefoon, ja? Dan hoor. zet ik hem even onder het knopje, want dan wordt ze niet. Ja, dus mooi. Dan gaan we de tune maar even draaien. Ja, doet u dat do ja, maar. Uh, ja. Zie het hem luncht.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 Nou, alles is weer bekend. Behalve wat de vacature voor deze week is. En uh, om daarop in te gaan, heb ik vandaag aan de telefoon Hella Wanders van Pluspunt zelf. Goedemiddag, Goedemiddag, Hella, ben je daar? Goedemiddag, ik ben daar. Hartstikke goed. Hoi. <laughs> Welkom, Hella, in het programma. Dank je, dank je. <laughs> zeg. Vertel eens, want jullie hebben een uh, behoorlijk heftige vacature deze week, hè? Ja, pluspunt. Zo. Zoeken, uh, met, en ook wel met spoed of dringend of whatever. Ja. Een beheervrijwilliger. Een, uh, vrijwilligers ja. uh, die uh, mee willen draaien in het beheerteam. Het zelfstandige uitvoeren van diverse klusjes. Ja. In en rond pluspunt zandvoort. Ja, en dat zeg je dan uh, even zo voor de neus weg. Maar het houdt best wel wat in, hè, deze functie. Nou, kijk... Hoe valt dat mee in de praktijk? Klinkt het uh, nou, moeilijker voor mij dan het is? Je bent natuurlijk niet alleen. Je werkt met andere vrijwilligers. Oh, oké. Okay. Ja. En uh, het gaat om een beetje... Kijk, uh, de, wij zijn zo multifunctioneel. Dus ja. af en toe moet er een tafel. We hebben hier mediaal. Maar als mediaal weg is, ja. moeten die spullen weer worden opgeruimd. Ja. Uh, soms moet er uh, wat, wat klaargezet worden. Een beamer, een laptop. Ja. Uh, maar ook de vaatwasmachine moet elke maand gereinigd worden. Ja. Uh, er moeten legionella-controles uitgevoerd worden in de ja. douches. Ja. Uh, van dat soort uh, lichte onderhoudswerkzaamheden. Ja, en, uh, en wat zijn de vaardigheden die jullie verwachten van iemand die zich uh, nou, hiervoor aanmeldt? Goede contactuele eigenschappen, dat je een beetje... Ja, dat je oproepbaar bent, dat zou echt ontzettend fijn zijn. Ja. He, dus dat je ook... Hè, wij hebben soms af en toe mantelzorgdagen, mantelzorgersdag... of we hebben de verwenddag, of we hebben speciale ja. dagen. En dan is het gewoon heel fijn als we een, een, een, een groep mensen hebben... die zeggen, nou ja, je kan mij bellen en ik kom je ja. helpen. Hartstikke goed, ja, dat en zou mooi zijn. En kunnen werken natuurlijk. Ja, ja ook. En ja. het liefst ook met Outlook-agenda kunnen werken... want daar zetten we het allemaal vaak in. Ja. Dat mensen dan ook kunnen kunnen kijken wat er te doen, wat er die dag allemaal nodig is in dit gebouw. Ja, ja. ja. En je moet natuurlijk een beetje sterk zijn. Of sterk dat, maar je moet natuurlijk wel, het zou wel fijn zijn als je wat kan tillen. Een tafeltje je ja. kan versjouwen. Kijk, ik kan het ook allemaal, dus je hoeft echt geen bodybuilder te zijn. <lacht> maar mensen met een hernia, dat is natuurlijk, dat wordt, dat wordt al wat gewikkerd. lastiger. Ja, ja. En, en, en als je een beetje technisch kan zijn, dan is het ook heel fijn. Lampje ja. draaien, soepje vastdraaien, ja, ja. spuikertje hier, spuikertje daar, je kent het wel. Ja, nou ja. Zo heel ingewikkeld klinkt dat dan eigenlijk ook niet. Nee, en zoals hoor. met die Outlook-agenda moet je je denk ik ook niet uh, van afschrikken. Nee, want dat hoor. kan je allemaal leren, hè? En die kunnen we ook uitprinten voor je. Ja, ja, ja, oké. Okay. Ik Zeg, en... Uh, ja, nou ja, ik denk dat, dat leeftijden niet echt uh, relevant zijn, hè? Helemaal niet. Voor deze... nee. en, en het is wel leuk als je bereid bent om deel te nemen aan het werkoverleg met de anderen. Ja. De heer vrijwilligers en de coördinator. Ja. ja. En uh, als Nederlands niet je eerste taal is, dan ja. mag je ook gratis op Nederlands lesbio. Kijk eens aan. Nou ja, dat is ook mooi op meegenomen. Tenderdag. Ja. En uh, nou, het zou gewoon leuk zijn als je één of meerdere dagdelen beschikbaar bent. Ja, oké. Okay. Nou, uh, mocht er uh, interesse zijn in deze functie... en denkt u van, nou, dat is wat voor mij... of kent u natuurlijk iemand die uh, ja. hier geschikt voor zou zijn... neemt u dan contact op ja. met Wilma Schrama he, van het Pluspunt. Ja. En uh, u kunt het Pluspunt bereiken op telefoonnummer 5740330. En anders is natuurlijk alles na te lezen. Ten eerste op de VIP-Zandvoort-site... op de Zandvoort-lunch-site op Facebook... En uh, we hebben tegenwoordig ook de vacature op het televisiekanaal op uh, kanaal 40 staan. Hartstikke leuk. televisiekanaal van CFM, Cfm Zandvoort. Ja, komt die ook voorbij? Heel leuk. En, ja. en je krijgt er een ontzettende leuke werkplek met ontzettende leuke vrouwen voor terug. Kijk. Allemaal kijk, leuke werken. Nou, nou, nou, wat wil een man <laughs> nog meer? Hè? Maar het kan natuurlijk ook een vrouw zijn die zegt: Ik wil het graag doen. Wanneer kan heen, heen. ik het oorheffen? Dan wordt er even wakker. Oh, nou, één aanmelding hebben we. Ja, zo is het. Ja. Zeg Hella, ontzettend bedankt voor je bijdrage deze week. bedankt. En uh, ik ben benieuwd wat we volgende week weer voor mooie vrijwilligersvacatures mogen melden. Ik ga het je mailen. Hartstikke goed, okay, Hella. Dank hey, bedankt zover en fijne, fijne uitzending. Joe, dank je. Jij fijne dag verder. Doei. Oké, okay, dag dag. De hit. Later zouden ze nog meer uh, hits krijgen met Alone oh, me", onder andere. Toen klonk ze ineens een beetje als uh, Credence Clearwater Revival. Maar uh, dit was no more core on the brass sauce. Oh. Het wordt ineens slecht weer, heb ik meer. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heat and yellow roses scattered all around. The time was still approaching, for I. Any more. So there he goes upon my Breath in a world of fantasy. Een bandje dat uh, uh, toen de tijd een beetje tegenhanger was van, uh, van de hoe. Je had de hoe en je had de move. En uh, de move, dat was dit weer. En uh, het bandje bestond uit uh, Roy Wood als, uh, als leider. En verder zaten er nog een paar bekende jongens in. Uh, mm. Namelijk Roy Wood. Bekend uh, de achternaam, hè? Wood. Ja, Chris Wood hadden we nog. We hadden, we hadden ook nog Ronnie Wood. Die zit nu ook in de Stones. Chris Wood zat bij de traffic in de tijd. En we hadden Roy... Wat zegt u Hollywood. Ja, nou, Dames en heren, let u even op haar. Let u even niet op mij. Uh, goed, wat wou ik nog zeggen? Ja, dat goed. Ja, nou, de familie... Uh, ja, Roy Moed En verder Beth Beaven. Dat was... Uh, of Beven, mag ook. Dat was er nummer. En weet je wie er ook is? Dat? In dit je? Riener Nee. Oh, daar Jeff, niet Jeff oh, Lynn. Dat Jeff was Lynn. de vorige. Wie is, wie is dat? Jeff Lyn. Weet je niet wie Jeff Lynn is? Nee. Jumma, Heb ik nog geen Meet en Greet mee gehad? We, nee. <laughs> ja? Jeff Lyn. hallo, wereldberoemd geworden met zijn uh, uh, Electric Light orchestra. Hij he? nou, zegt het dan meteen. Ja. Ja. Nou, hij zat ook in de move en uh, ja. toen ging Roy Wood, begon het Electric Light orchestra En uh, daar stopte hij ook weer mee en toen deed hij het over aan Jeff Lynne. En zo is het allemaal ontgaan. Zo, dan weet je dat ook weer. Zo uh, het. Uh, Flowers in the Rain heet het uh, liedje wat we net hoorden uh, vertolken door deze band The Move. Nou, dan gaan we nu met het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, en dan een kleine update van het regionale nieuws van 6 oktober. De provincie Noord-Holland investeert in 2017, of eigenlijk vanaf 2017 tot 2021... ruim 178 miljoen euro in groene projecten. Het gaat om 117 projecten en 8 subsidieregelingen. Deze investering helpt de provincie om haar doelen te bereiken... zoals het verbeteren van de biodiversiteit. De aanleg van de natuurbrug Zeepoort en een subsidie speciaal voor weidevogels... zijn voorbeelden van deze maatregelen. En dit staat in het provinciaal meerjarenprogramma Groen 2017-2021... En dat is een meerjarig uitvoeringsprogramma met concrete fysieke maatregelen... met als doel een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland te waarborgen. Het is weer tijd uh, voor uh, de onderneming van het jaarverkiezing. Ieder jaar kijkt de gemeente samen met de ondernemers terug op het seizoen. En elk jaar in november organiseert de gemeente een galaavond voor ondernemers... De avond vindt plaats op 17 november 2016 in Strandpaviljoen de Haven van Zandvoort. En tijdens dit ondernemersgala wordt bekendgemaakt wie de onderneming van het jaar 2016 is geworden. Maar voor het zover is moet er natuurlijk eerst nog even gestemd worden. En dat wordt gevraagd aan alle Zandvoortse inwoners. Dit jaar worden de kanshebbers in de volgende categorieën onderverdeeld... Ten eerste de horeca, ten tweede de retail en dan is er nog een categorie overige. Iedereen kan per categorie een bedrijf nomineren door een e-mail te sturen naar o v zandvoortse met .nl of via de Zandvoort-app. Geef de naam en het vestigingsadres op. En niet onbelangrijk, motiveer uw nominatie met een korte onderbouwing. Nomineren kan tot uiterlijk 16 oktober. De gemeente Zandvoort is er trots op dat zij door de provincie is aangewezen... als een van de drie durfspots aan de Noord-Hollandse kust. En uh, wat valt daar nou onder? Dat uh, gaat over kitesurfen, golfsurfen en RIB-varen... En dat zijn de zogenaamde durfsporten. En die maken een razendsnelle opmars. Nou, en Zandvoort uh, is dus door gedeputeerde staten gekozen als durfspot. Een jongetje heeft gistermiddag enige tijd vastgezeten tussen een draaideur bij een zwembad in Heemsteden. Het jongetje was rond half zeven 's avonds aan het spelen bij Sportplaza Groenendaal. toen hij klem kwam te zitten. Politie, brandweer en ambulancedienst drukten uit om hulp te verlenen. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse omdat het jongetje klem vast zat. Gezien de toestand was haast geboden, dus kon de draaideur niet worden gedemonteerd. Er is getracht de jongen te bevrijden door het glas in te breken, maar dit was te sterk. Ook de spreider had geen effect. Uiteindelijk heeft de brandweer met meerdere breekijzers en veel spierkracht de jongen weten te bevrijden. Na zijn bevrijding is de jongen nagekeken door het ambulancepersoneel. En hij blijkt geen ernstige verwondingen aan het voorval te hebben overgehouden. Na de eerste controle is hij met zijn ouders naar het ziekenhuis gegaan voor verdere controle. En hij zat ongeveer een half uur vast in de draaideur. Tot zover het regionale nieuws voor Zandvoort luncht.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 Over het algemeen is het dus droog en bij een matige en aan zeekrachtige noordoostenwind... stijgt de temperatuur naar een graad of 14. Vanavond en de komende nacht hebben we een mix van wolken en opklaringen. De noordoostenwind waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn wederom wolkenvelden... Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige oost tot noordoostenwind. En de temperatuur stijgt naar 14 tot 16 graden. Al dus het weer volgens Rico Schreuder.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 Ooh! Rock the boat, rock on with your bed, yeah. rock, yeah. rock the boat, rock on with your bed, rock the boat, rock on with your Corporation Corporation rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the boat, rock the rock the boat, als uh, liedje van de sidekick. En het volgende is ook weer heel erg mooi. Uh, want dat is wel een hele aparte versie dit. We kennen natuurlijk allemaal Neil Young. En uh, we weten als u Spotify gebruikt, weet u ook dat alle muziek van Neil Young daarvan verwijderd is. Waarom weet ik niet, maar het is gewoon zo. Er staan alleen nog wat... Uh, niet als beste live opnames op. Uh, maar het uh, zijn belangrijkste albums uit uh, de 70s en zo. Die zijn weg. Die zijn eraf gehaald. Dus uh, ja, als je dan een liedje van Neil Young wilt, draaien. Moet je met een cover doen. Maar die cover, dat is dan ook weer even niet de minste. Moeten we deze versie maar eens horen van het prachtige liedje Heart of Gold. En die is van Johnny Cash. Give. I've been a miner for a heart of gold It's these expressions I never give That keeps me searching for a heart of gold And I'm getting old It keeps me searching for a heart getting old I'd cross the ocean for a heart of gold I've been in my mind It's such a fine line That keeps me searching for a heart of gold And I'm getting old That keeps me searching for a heart I'm getting old Is dat niet prachtig? Dat luidt van Johnny Cash. Die nummertje van Neil Young zingt. Ja, en als je op Spotify bijvoorbeeld probeert het origineel te vinden van Neil Young. Jammer dan, die staat er niet op. Want hij uh, heeft er wel op gestaan trouwens. Maar uh, om een of andere onduidelijke reden is dat allemaal verwijderd. En uh, dus kun je de, gewoon zijn beste albums uit de 70s. Zoals After the Gold Rush en, en Harvest en zo. Die kun je gewoon niet meer vinden. Nee, nou ja. Moet je maar weer. Uh, de originele LP's kopen. Dat is ook leuk. Natuurlijk. Ja, toch? Wel ja. Oké. Okay. Uh, Heart of Gold was dat dus in de uitvoering van Johnny Cash. Your mama says that the week. zijn Drifters. Go out with me. Casting in the back row. When the weekend comes around, she knows where we will be. on a Saturday night with you. Nou, weer lekker hoor. Een beetje in de achter, eh, achter de bioscoop gaan, gaan zitten labberen. Nou, ben je klaar mee. Maar uh, ik ga even een, een unieke combinatie draaien, dames en heren. Een nieuwe plaat. En uh, die is heel uniek. Want het is namelijk een, ja, een van de jonge bandjes, One Republic. Die kent u waarschijnlijk. Vooral de tieners onder u zullen het zeker kennen. Uh, maar die uh, hebben een oude knakker van stal gehaald, namelijk Peter Gabriel. En daar hebben ze samen een plaat meegemaakt. En dat is een heel gek nummer. Maar het is wel heel mooi. Het is heel leuk, let maar eens op. Um, het heet AI en dat staat voor Artificial Intelligence. Hier is One Republic samen met Peter Gabriel. MUZIEK <mys> Een mooie combinatie is dit van uh, One Republics, modern beentje natuurlijk, zo'n jonge bent, En dan uh, die oude knakker, die uh, Peter Gabriel, die natuurlijk beroemd werd met Genesis. Maar dan ook het verschil. in Het begin van die plaat lekker, dat moderne, en dan aan het eind toch echt typisch Gabriel. Dat vind ik echt uh, geweldig. Goed, nog een mooie nieuwe plaat en die heet Left Behind. En dat is ook een van mijn favorieten van dit moment. Het zijn drie Nederlandse jongens die uh, met elkaar een plaatje gemaakt hebben. Jeroen van Koningsbrugge van Jurk, uh, Bart van der Weijden van Raccoon en Dennis Huig. En ik weet niet waar die van is, maar dat komt wel een keer. In ieder geval, het heet Left Behind. The old man To a woman in love Old man yearns For a feminine touch The old man believes He's still got a lot to give But when he wakes Doesn't mean as much Samen met Dennis Huijgen en Bart van der Weijden. En Dennis Huijgen, dat had ik natuurlijk gewoon, had ik gewoon moeten weten natuurlijk. Dat is gewoon de gitarist van Raccoon. Ja, nou ja. Nou ja, dan staat je naam van popdeskundige weer op de tocht. Hè? Het zit er alweer op. Erg hè, het is weer snel gegaan. Ja. Ja. En uh, die bak die staat alweer te popelen om uh, hier uh, uh, die, mij achter die uh, de mengtafel vandaan te schoppen. Ja, beneden. hij kijkt ons gewoon weg. Hij wil pingpongen. Nou ja, <laughs> ah, <wel pingponger>. <laughs> <laughs> ja, ja. Opa, opa doet een topsport hoor. Hij is vanmorgen aan het. <laughs> <laughs> Hij doet dat toch voor. Als u hem straks nog een beetje hoort heigen, dames en heren, die Bart. Hij is nog wat na hoor, want hij heeft getafeltennist vanmorgen. Ik ga binnenkort ook weer een sport doen. Hij inspireert me helemaal, die Bart. Ik ga ook weer een sport doen. Weet je wat ik ga doen? Kickdammen. Nee hoor, 100 meter figuur zagen met hindernissen. Het is weer klaar, we hebben het weer gehad voor vandaag. Dit was Zand voor de Lunch en we hadden weer veel plezier. Ja, dat dus mijn traditionele slot-effekt, een donderdag. Fun we had. Hey, ja, Dolly, weer bedankt voor je bijdrage. Vond het weer gezellig, met je? Valt toch weer mee, hè? Uh, valt weer mee. Nou, uh, jij uh, bedankt dat ik bij mocht dragen. Hoor. Ja, nou, ik, <laughs> ik spreek u weer aanstaande zondag... natuurlijk bij CFM Klassiek... op zondagavond tussen 7 en 9 uur. En uh, nou ja, voor de rest van ben ik er dinsdag weer. Ja. Hebben we weer opera zondag of niet? Uh, ja, uh, ja, ik weet het niet. Ik hoop dat het goed gaat. Want het is oh. in een tijdje misgegaan met de uploads. Ach. Maar als het goed is, uh, hebben we uh, in omgekeerde volgorde. <laughs> hebben we nu de opera, Overtures deel 1. Want die hebben we nog niet uitgezonden. Dat ging niet zo mee fout. Oké, okay. nou, dus maar liefhebbers goed. van Opera, opgelet. Ja. ach zondagavond tussen 7 zo en 9. CFM klassiek. tot volgende week, dan ben je weer wat dit programma betreft. En jij tot volgende week donderdag heel wat? Mee doen. Of maandag, mee? Uh, nou ja, uh, nee, mee? Nee, mee maandag. Uh, uh. Ja, want maandag is Charles er niet. Oh. Dus jullie zouden weer gaan ruilen. Oh, ik weet van niks. Dus wij zijn er meteen na het weekend weer. Okay. Maandag 12 uur. Tot dan. Okay. Dag! Dag. Dag.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 Het weer vanmiddag blijft te droog en er is een afwisseling van zon en wat stapelwolken. Het hooguit 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. De landinwaarts kan op vorst aan de grond ontstaan. Morgen trekken vanuit het noordoosten wolkenvelden over. Dit was het nos DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Tennis Mooi van de ANWB.